Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Nederland krijgt een internationaal instituut... waar onderzoek wordt gedaan naar terrorismebestrijding. Minister Verhagen trekt daar de komende vijf jaar 500.000 euro subsidie voor uit... Het instituut moet beleidsmakers helpen om terrorisme beter te bestrijden. Het zal samenwerken met wetenschappers en beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten. Ook zal het trainingen geven en internationale symposia organiseren. Het Internationale Antiterrorisme Instituut wordt bij een bestaande instelling in Den Haag gehuisvest. In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op het nieuws dat het nieuw te bouwen marineschip van Defensie veel duurder wordt dan begroot. Staatssecretaris De Vries liet weten dat de vervanger van de Zuiderkruis 100 miljoen euro meer gaat kosten dan waar vier jaar geleden van werd uitgegaan. De kosten worden nu geschat op ruim 363 miljoen euro. Volgens Defensie komt dat door een inflatiecorrectie en door strengere milieueisen. Het CDA zegt nu heel kritisch te zijn over het nieuwe marineschip. De VVD gaat Kamervragen stellen en ook de SP wil dat de vervanging van de Zuidenkruis wordt uitgesteld en heroverwogen. De verdreven premier van Thailand, Thaksin, is benoemd tot adviseur van de premier van Cambodja. Taksin werd in 2006 verdreven na een militaire koep en werd beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. Hij is vorig jaar veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De relatie tussen Thailand en Cambodja is door de benoeming verder verslechterd. De buurlanden hebben een grensconflict en de afgelopen anderhalf jaar zijn er regelmatig schermutselingen geweest tussen militairen, waarbij ook doden zijn gevallen.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 be cool.